6 uur. Het nos journaal Hallo, Duivenne de Wit. Overlijden Hella Haase leidt tot bedroefde reacties. Rotterdams bedrijf verzweeg groot gaslek. En verdachte kuipredden toch op billboards in Rotterdam. Het overlijden van Hella Haase heeft geleid tot veel bedroefde reacties. Zo heeft koningin Beatrix, die goed met de schrijfster bevriend was, een telegram gestuurd naar de kinderen van Haase. Premier Rutte zei verdrietig te zijn en volgens minister van Cultuur van Bijsterveld deed Hase niet onder voor Moelisch, Hermans en Reven en kun je daarom beter spreken van de grote vier. Uitgeverij Querido, die 65 jaar lang haar boeken uitgaf, roemt de veelzijdigheid van Hase. en herinnert haar vooral als een zeer amabel mens. De CPNB, de stichting die de Nederlandse literatuur promoot, spreekt van een van de meest geliefde auteurs van het land. Op radio en televisie wordt de komende dagen stilgestaan bij het overlijden van Helle Hase. Vanavond is er om 7 uur op Radio 1 een uitgebreide uitzending over Hazen. Verder wordt morgenavond op Nederland 2 de boekverfilming van Oeroeg uitgezonden... en maakt zondag het programma Boeken plaats voor een speciale uitzending. Hella Hazen overleed gisteren in haar woonplaats Amsterdam... na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd. Ze wordt op eigen verzoek in besloten kring begraven. Amerikaanse functionarissen hebben de dood bevestigd van Anwar al-Avlaki in Jemen... Aflaki was volgens Washington een internationale terrorist... die achter verschillende aanslagen op Amerikaanse doelen zat. Hij werd vandaag gedood bij een aanval van een onbemand vliegtuigje in Jemen. Volgens de CIA was Aflaki de chef externe operaties van Al-Qaeda op het Arabisch Gira-land. Hij richtte zich vooral op aanslagen op Amerikaanse doelen... en zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de radicalisering van Engels sprekende moslims. Aflaki was 40 jaar en werd geboren in de Verenigde Staten. In het botlekgebied blijkt vorige maand een grote hoeveelheid butaangas te zijn ontsnapt. Het gaat om 200 ton. Dat was opgeslagen in grote tanks van het bedrijf Otviel. Het Noorse bedrijf kwam daar pas na twee weken achter en hield het daarna stil. De milieudienst kwam erachter na een anonieme tip. Butaan is uiterst brandbaar, maar het bedrijf zegt dat er geen gevaarlijke situatie is geweest. Of het bedrijf Otfiel wordt vervolgd is nog niet duidelijk. Bij de gemeente Rotterdam verdwijnen meer banen dan de aangekondigde duizend... omdat er opnieuw meer moet worden bezuinigd. Mogelijk vallen er honderden ontslagen extra. Wethouder Kriens overlegt volgende week met de vakbonden. Rotterdam gaat voor 533 miljoen euro bezuinigen... zei de wethouder bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar. De bezuiniging van 250 miljoen euro van juni was al ruim verdubbeld... en vandaag kwam er nog eens 25 miljoen bij... Rotterdam loopt vooral geld mis door de waardevermindering van bouwgrond... en door tegenvallers bij de sociale dienst. Foto's van verdachten van de kuiprellen van bijna twee weken geleden... staan op billboards in het centrum van Rotterdam. Op de schermen staan foto's van verdachten die al op de website van de politie staan... en die ook te zien waren in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het OM laat de foto's niet alleen op billboards in Rotterdam zien... ze hangen ook bij een aantal supermarkten in de regio. In halfweg hebben koperdieven alle bliksemafleiders... van het dak van het historische stoomgemaal gestript. Volgens de conservator brengt het koper hooguit een paar honderd euro op... terwijl voor duizenden euro schade is aangericht. De conservator vindt het vooral erg voor de vrijwilligers... die het gemaal draaiende houden. De koperen bliksemafleiders lopen over de volle lengte van het dak... de machinekamer en het ketelhuis van het stoomgemaal halfweg. Het onderzoek naar het centraal orgaan opvang asielzoekers wordt uitgebreid. Deze week maakte de Raad van Toezicht van het COA bekend... dat er een onderzoek komt naar de bedrijfscultuur. Het zou worden gedaan door oud-informateur Hoekstra. Maar de Tweede Kamer vond dat ook de Raad van Toezicht zelf moet worden onderzocht... en dat minister Leers opdracht moet geven voor een breed onderzoek. De minister komt nu aan die wens tegemoet en Hoekstra ziet af van zijn opdracht. Na de burgemeester heeft ook een van de wethouders... van de gemeente De Rondevene haar ontslag ingediend. CDA-wethouder Lambrechts voelt zich medeverantwoordelijk voor fouten die zijn gemaakt bij twee grote bouwprojecten... in de Utrechtse gemeente. Een onderzoeksbureau had aangetoond... dat de opbrengsten uit grondexploitatie in Meidrecht en Wilnis... te optimistisch waren ingeschat. Gisteravond stapte burgemeester Burgman van de VVD al op. De Rondevene wordt nu nog bestuurd door drie wethouders. Nederland doet mee aan de nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan. Het kabinet wil maximaal 30 mensen leveren... van wie 15 tot 20 maatschaussees en 4 civiele politiemedewerkers. Het kabinet spreekt zelf van een bescheiden, maar relevante bijdrage. Zuid-Soedan riep in juli de onafhankelijkheid uit na een jarenlange oorlog. Het accent van de missie ligt op het opbouwen van de staat Zuid-Soedan... mensenrechten en het beheersen van conflicten. In totaal doen er zo'n 10.000 mensen aan mee. De Nederlandse bijdrage duurt twee jaar. Tot besluit het weer. Vannacht helder, hier en daar een mistbank en minimaal rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig, al kan er wat hoger sluierbewolking overtrekken. Middagtemperatuur tussen 21 graden aan zee en 25 in het zuidoosten. Ook zondag vrij zonnig, maar wel een graadje minder warm. Na het weekend toenemende bewolking, buien en lagere temperaturen. B Verkeersinformatie. De vrijdagavondspits verloopt op zich vrij normaal. Qua omvang. Maar toch zijn er wel een paar ongelukken gebeurd op belangrijke wegen. die voor veel vertraging zorgen. Zo is dat gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat voor het knooppunt de hoogte. 5 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. Problemen zijn er ook te over op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen de afrit Leerdam en hardingsracht griesendam 8 kilometer. Door een ongeluk is daar maar één rijstrook open. De kijkersvielen vanuit Rotterdam mag er ook zijn... tussen Henkito Ambacht en Gorkem 18 kilometer. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen Ridderkerk en Zwijndrecht, 6 kilometer na een ongeluk. Maar dat gaat wel weer rijden, want de weg is weer vrij. Op de Veluwe op de A50, Arnhem richting Apeldoorn... tussen Knopend Grijzehoort en de Afrit Schaarsbergen, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. We zijn er bezig met technisch onderzoek. Twee rijstroken zijn dicht.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 70.000 banen minder voor mensen met een arbeidsbeperking. De wajong uitgekleed en uitkeringen dramatisch verlaagd. Help ons deze asociale plannen van tafel te krijgen. Ga naar laatste-nietvallen.nl. FNV. Sociaal beleid werkt beter. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond op deze zomerse vrijdag de 30e september. De foto's hangen in Rotterdam, de foto's van de railschoppers. Jeroen de Jager, onze verslaggever, kijkt zo voor ons. En we staan stil bij het overlijden van Harry Musquet en Hella Hazen. Ik zal haar schaterlach missen. Haar essays waren onvolprezen. Het is altijd jammer als een lief mens sterft. Er zijn slechts een paar reacties die binnenstromen... op het overlijden van schrijfster Hella Hazen. Ook premier Rutte heeft gereageerd. In 2004 heeft ze de prijs van Nederlandse letteren gekregen... uit de handen van de koningin... En de koningin zei bij die gelegenheid dat zij een groot fan van haar is. En ik sluit me daar van harte bij aan. Zij zal gemist worden... Uh, en uh, het was echt ook voor heel veel mensen, denk ik persoonlijk, een dierbare en zeer geliefde schrijver. Premier Mark Rutte. Admijn, dat is directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het uh, over een groot schrijver. We hebben het natuurlijk altijd in de Nederlandse literatuur over de grote uh, drie. Um, ik hoorde al de minister van Onderwijs zeggen, daar hoorde zij zeker bij. Het Ze was eigenlijk van de grote vier. Is dat terecht? Ja, dat ik denk dat dat helemaal terecht is. Uh, die, dat, die grote drie, dat is een soort verhaal uh, geworden, want je kan daar ook een schrijver als Jan Wolkers, maar zeker ook nu de overleden Hella uh, Haase uh, bij rekenen, zeker. En als je Vlaanderen erbij neemt, is Klaus natuurlijk ook een naam die in dat verband genoemd moet worden. Ja, en uh, de grote drie, Reve Hermans Mulies, hè? daar hebben we ja, het over. Zeker, ja, zeker. Wa wat maakt deze schrijvers, laten we de, de, deze zes maar even bij elkaar pakken, wat maakt... Wat maakt ze zo groot? Wat maakt ze zo belangrijk? Ja, dat, is, dat, dat zou te ver voeren om dat per auteur te behandelen. Maar laat ik zeggen dat, uh, dat, dat hun, hun werk uh, een zeer constant uh, niveau heeft gehaald... gedurende een groot aantal jaren. En ze dus zeer aanwezig uh, waren in de Nederlandse uh, literatuur. En wat dat betreft is met het overlijden van uh, Hella S. Hase, toch ook wel afscheid uh, genomen van een periode in onze literatuur. Ja, wat, wat was haar bijzonderheid? Waar, uh, waarin onderscheiden zij zich dan weer van die anderen? Ik denk, er zijn veel uh, zaken die ik kan noemen... maar het feit dat zij uh, een, een groot uh, schrijfster was van historische uh, romans... ik denk aan het Woud uh, der Verwachting, maar ook Heren van de thee. daarin onderscheiden zij zich uh, toch ten opzichte van de andere genoemde auteurs... en daar bereikt ze een grote uh, hoogte in. Ja. Nou, heeft u als het Letterkundig Museum he, heeft het archief van Hella S. Haze ja. in handen gekregen? Wat zit er eigenlijk allemaal in? Ja, dat is ontzettend veel. Uiteraard belangrijke handschriften. Oeroeg, het boek dat wij allemaal kennen, al was het alleen maar van de, lagere school, van de middelbare school, maar ook uh, de aantekeningen voor. Uh, uh, want zij documenteerden zich voor historische romans. Dus al die aantekeningen, zodat je in feite kan zien hoe uh, Hella Hase werkte, kan je. In het uh, Letterkundig Museum uh, raadplegen. Ook een onvoltooide roman, die ze op 12-jarige leeftijd begon. Het huis met de Meermin geheten. Uh, dat hebben wij in ons bezit. Ook foto's uit uh, haar jeugd. Dat is natuurlijk in, in Indië uh, geboren, in en, en Batavia, Surabaya uh, gewoond. Dus eigenlijk een, een, een hele documentatie van haar leven, wat voor de biografie natuurlijk belangrijk is, dat beheren wij. En wij gaan ook volgende week in het Letterkundig Museum een aantal vitrines inrichten... met een aantal stukken uit die fantastische collectie. Ja, dat is een beetje extra aandacht. Want ja, u wil geen eh, poespas hè, rondom de begrafenis, nee, maar u gaat wel wat extra aandacht besteden in het ja, museum. Dat is inderdaad geen poespas, maar in het Letterkundig Museum vind ik toch dat wij... Eh, eer moeten bewijzen, zoals dat ook de Harry Moeders hebben gedaan... toen hij overleed, aan een, een groot schrijfster. En dat, hoe kunnen we het beste doen door aandacht te vragen voor haar werk? Want dat hoort niet bij het poesgras, maar dat uh, is zeer essentieel. Precies, dat is wat zij was en dat is wel zoals wij haar moeten blijven herinneren. Meneer Meinders, ik dank u wel. Aad ja. Meinders was dat, directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag. Foto's van railschoppers van de kuiprellen zijn op grote billboards te zien in het centrum van Rotterdam en bij supermarkten in de regio. Het bij ministerie had al gedreigd om de portretten te poseren op grote schermen. Maar nu is de datus ook bij het woord uh, gevoegd. In het centrum van Rotterdam, daar komt dit geluid vandaan, daar is onze verslaggever uh, Jeroen de Jager. Jeroen, uh, ze hangen er, maar hoe ziet, hoe ziet het eruit? Nou, je moet je voorstellen, je hebt in Rotterdam die beurstraverse in de volksmond gewoon de, de koopgoot. En dan op de twee uiteindes, dus dat is wel op een afstand van 800 meter van elkaar, hangt op een meter of tien hoogte hangen twee elektronische schermen. Die zijn 3 bij 4 meter. Dat zijn een beetje oude schermen, niet heel erg scherp. En dan zie je, uh, ja, misschien moet uh, Henk van der Velden van de politie dat zelf maar uh, vertellen, want ik zie ze eigenlijk bijna niet langskomen die portretten. Hoe vaak komen ze langs? Het zijn er twee trouwens, hè? Ja, het zijn twee foto's en die komen tien keer in het uur komen ze langs. En dan zijn ze elke tien seconden te zien. En ik vind het redelijk scherp, hoor. Ik kan het toch wel goed zien, die afbeeldingen. Ja. Ja, het zijn twee uh, verdachten dus. Die hebben het hele traject doorlopen. En dit is zeg maar het eindpunt van dat traject. Uh, ze zijn uh, te zien geweest op de website. Ze zijn bij opsporing verzocht geweest. En nu dus ook deze twee hier. Ja, dat klopt. Het is inderdaad uh, aan het einde van een traject... wat we doorlopen hebben waar het niet het gewenste resultaat heeft gehad. In ieder geval niet voor deze twee. Kijk, we hebben in de loop van de twee weken natuurlijk wel een uh, aantal uh, verdachten aangehouden. Nou, deze twee hebben te weinig opsporingsindicaties om daarmee verder te gaan. Nou, dan is dit het de laatste middel voorlopig waar we mee uh, proberen... toch deze twee ook uh, te pakken te krijgen. Dan zie je ze heel af en toe langskomen. Het is echt een toevalstreffer als je ze ziet op die billboards. Want er wordt vooral reclame gewoon op getoond. Had u ze niet liever voortdurend in beeld gehad? Ja, we hebben ze natuurlijk liever uh, op alle media die beschikbaar zijn, komt Er komt nu in beeld. Laat het helder zijn. Oh ja? Maar vaak is opsporing natuurlijk ook gewoon inderdaad wel een toevalstreffer. Nou, laat deze toevalstreffer dan hier plaatsvinden. Laten we ze daar dan mee achterhalen. Dat zou toch prachtig zijn? Want dat vindt u ook wel? Dat het wel een echte toevalstreffer zou zijn als iemand hier... Eén, de portretten zou herkennen en twee, ook nog bereid zou zijn om ze aan te geven. Nee, maar vaak is opsporing is ook best wel afhankelijk van een toeval. En, en, en nogmaals, we proberen alles. We krijgen de middelen, krijgen we ter beschikking. We maken hier ontzettend dankbaar gebruik van dat we deze middelen hier nu hebben. Ja, en als dat dan een toevalstreffer moet zijn, dan moet dat maar zo zijn. Maar aan de andere kant, je hebt er maar eentje nodig die uh, een beeld in is, ja, je hebt er maar eentje nodig die een Beelden is herkend. En je hebt een hit. Ik denk dat hij dat zou willen zeggen. Want op dat moment viel onze verbinding met onze verslaggever in Rotterdam weg. Ja, ben je er weer, Jeroen? Ga verder. Ja, ik ben er weer op zich, Bert. Uh, maar wij waren ook wel klaar, hoor. En, en je kunt nou. het, uh, afsluiten toch wel zeggen... Uh, het is een nieuwe methode. Ik geloof dat die verbinding niet heel erg sterk is. Het is een nieuwe methode. Het zal een toevalstreffer zijn. Maar stel dat die toevalstreffer raak is, dan heb je de verdachte toch maar mooi. Oké, okay. die kwamen luid en duidelijk over in het hele land. Dankjewel. Jeroen Diaga was dat. Straks president Obama over de liquidatie van een Al-Qaeda-kopstuk in Jemen. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, um, weer veel ongelukken vanavond? Ja, maar toch een stuk minder dan de afgelopen twee dagen. Het wordt ook wel wat minder, al met al 35 maar even, files nog. eventjes, ja. hoe, hoe kan dat nou, al die ongelukken? Heeft dat met de zon te maken? Waar heeft dat mee te maken? Ja, er is niet altijd een verklaring voor te geven, hoor. Het is uh, wel een constante dat we de afgelopen spitsen steeds met een laagstaande zon te maken hebben gehad. Uh, dat zien we nu ook weer. En ja, toch wel weer een, een ongeluk op een oost-westroute als een A15. Dus ja, ik, ik durf het niet... De, helemaal het het niet te, te zeggen maar nee. zet een zonnebril op en nu klep ja. naar nou, beneden dat precies is en, en een gewoon een zetten. beetje opletten. Nou, jij je lijst nou ja ik hou het kort hoor de a 15 richting rotterdam daar sta je nog behoorlijk stil bij Hardingstad giessendam 7 kilometer door een ongeluk de linkerrijstrook is dicht ook een behoorlijke kijkersfieler daar en de A50 op de Veluwe, van Arnhem naar Apeldoorn... staat voor de Afrit Schaarsbergen, 8 kilometer. Fieden begint al op de A12 bij Knoop het Grijshoord. Technisch onderzoek na een ongeluk is daar nu gaande. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. gaan wij terug naar Grollo. Maar ook de bandleden afscheid nemen van hun voorman Harry Musquet. Jeroen Wielaert is er ook bij aanwezig. Jeroen, zijn alle voormalige bandleden ook uh, gekomen? Ja, uh, hier voor de uh, Café Hofstegen staat Willy Middel nog. Uh, een van de bassisten, maar die heeft niet meegedaan aan uh, het eerbetoon voor Harry. Gespeeld door, uh, nou, zou ik maar zeggen, de kern van de blizzards. Op de veranda van Café Hofstegen. Dat was uh, Erwin Java, Helmich van de Vecht, Hans Lafayen en Feiko Nijdam. Even de late invallers voor Herman Dijnem. Uh, Erwin, dit moest even. Hè? Ja, dit, dit moest even. Dit was uh, onze manier om, om dank te zeggen aan, aan de fans. Zonder zeg maar, de aandacht achter te willen leiden van, van, van Harry. Want alles staat in teken van hem natuurlijk. Maar uh, ja, dit moest gewoon. Dit, uh, ook voor onszelf. Hè? De, de, voor ons betekent het ook een afscheid. We weten helemaal niet wat de, wat de toekomst brengt. En, uh, ja, dat, dus dat kon alleen. Voor mijn gevoel kon het alleen zo. En zonder Harry, QB Muske... speelden jullie dit: een van de grootste. Window of my, window of my eyes. Hans Lafayette. zo bizar. Alleen die muziek, heel sterk. Maar die zanger was er niet meer. Die lag 200 meter verder in zijn simpele kist. Ja, het was een ode aan Harry en, en, en onze fans. Overigens, wat ik... Ja, dat... Ja, ik... Uh, Ewan en ik hebben een vette traan gelaten. kon onze emoties meer, maar... De dubbelsnage gitaarsolo van Erwin... was ook een ode aan Elko Gelling natuurlijk, weet je. En, uh, ja, het, uiteindelijk zijn, zijn Harry en Elko toch de grondleggers van de Blizzards. Hoe je het ook wel of keert. Elko Gelling, die is er ook. Hoe vond jij dat? Ik vond het een uitstekende geste van die jongens om dat te doen. En zeker gewoon omdat alle me melodieën zo sterk zijn... en dat, dat ze voor de mensen aanwezig uh, echt... Uh, ja, het uit kan er gehaald en zo. Het is heel goed gedaan. Je bent heel tijd weg geweest. Nu ben je ook op een mooie manier terug. Uh, ja, dat, maar dat is heel simpel. Dat is een vorm van respect. Voor de overledenen. Helmig. Ook fijn, hè? Dat respect. En het respect is... Dat respect Dat Elko er weer was. Ja, ik heb Elko uh, Natuurlijk, ik heb met, met hem gepraat. En het is heel leuk om toch weer iemand terug te zien die... hoe lang is het geleden, van, dan praat ik over de jaren 1970, 1972... We zijn wij uit elkaar gegaan. En dat was natuurlijk toch wel een beetje een andere tijd. En als je dan toch weer elkaar zo in deze situatie uh, tegenkomt... Dan, ja, dan gaat er toch wel iets door je heen. Dat is toch uh, het feit dat Harry is overleden... en dat, dat ik Eelco weer spreek. En ja, dat doet toch wel wat met je. Applaus voor jullie allemaal en voor Harry... Dank jullie wel jongens voor al die jaren. To the windows of my eyes zonder de stem van Harry. De verslag was van Jeroen Wilards. Amerikaanse president Obama heeft zojuist gereageerd op de dood van een Al-Qaeda-kopstuk, Anwar al-Awlaki. Al Awlaki werd vandaag in Jemen gedood bij een raketaanval van een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Obama nu over de betekenis van de dood van al Awlaki. De dood van al Awlaki is een major blow to Al-Qaeda's most active operational affiliate. Furthermore, this success is a tribute to our intelligence community and to the efforts of Yemen and its security forces who have worked closely with the De dood van al is volgens Obama een enorme klap voor de slagkracht van Al-Qaeda. Verder roemt Obama de Amerikaanse inlichtingendiensten en de samenwerking met Jemen om hem uit te schakelen. Onze correspondent nu contact mee in Amerika Wessel de Jong. Wessel, hoe gevaarlijk was deze man? Ja, in alle portretten hier wordt hij afgeschilderd... als de rockstar van uh, Al-Qaeda. Als de YouTube-jihadist. Eigenlijk als de grote ronselaar van uh, jonge Amerikanen. Ronselaar voor uh, terroristische aanslagen. En dat kon hij natuurlijk doen vanwege zijn Amerikaanse achtergrond. Geboren in New Mexico. Uh, college, college gezeten in Colorado. Uh, hij, daardoor wist hij veel jongeren te werven. Maar als je dan toch goed naar Obama luistert... dan was het toch misschien wel een veel, veel gevaarlijker man. Hij houdt hem direct verantwoordelijk voor de aanslag, de mislukte aanslag... met kerst 2009 op een, een vlucht in Colorado... waar aan boord een terrorist zat... die uh, explosieven in zijn onderbroek had geplakt. De Underwear Bomber, zoals die hier wordt genoemd. Nou, mislukte aanslag, ook nog weer een jaar later... op een vracht, vrachtvliegtuig, ook te mislukte. Ook, maar daarvoor houdt Obama hem allemaal, allemaal verantwoordelijk. Dus met andere woorden, hij ziet in hem veel meer dan een... Uh, ja, dan een, dan, een, dan, een, dan een wervend figuur. Echt veel meer ook als een planner en als een mastermind. Dus achteraf maakt hij toch wel... een een stukje gevaarlijker nog, Obama. Dat komt er natuurlijk ook wel goed ja. uit natuurlijk. Obama dus uh, tevreden. Uh, mag je dat zo zeggen? Maar is iedereen in Amerika tevreden dat deze operatie op deze manier is geëindigd? Nee, het is natuurlijk toch wel omstreden op zich. Obama heeft de zogeheten capture-or-kill-list, vanger of vermoorden lijst Nou, vorig jaar april heeft hij daar al aflaki, heeft hij op die lijst gezet. Maar goed, dus nu in feite is een Amerikaans staatsburger... zonder enige vorm van proces, die is hij in feite ter dood veroordeeld. En je hoort nu al burgerrechtenactivisten... dat ze daar behoorlijk moeite mee hebben. En wat natuurlijk ook wel vraagtekens oproept, is dat ze hier... hij geeft natuurlijk uitvoerig complimenten aan het regime in Jemen. Yeah. Maar ja, datzelfde... Hetzelfde regime, dat onderdrukt natuurlijk nu een, een volksopstand. En je kunt je afvragen in hoeverre dat natuurlijk de Amerikanen... hun reputatie in de regio zo goed doet. Hè? Aan één een kant in Egypte, in Syrië, daar steunen ze de opstandelingen. Daar komt het ze goed uit. Maar in Jemen komt het ze niet goed uit. Daar steunen ze het, het toch het vrede regime. En dat wordt de Amerikanen nu in de regio verweten. Dat ze met ja. twee maten meten. En dat blijkt hier maar weer eens heel duidelijk. Dankjewel, Wessel. Wessel de Jong was dat. Ik heb nog één onderwerp voor u voordat we naar de avondspits gaan. Het is een probleem dat bij niet zoveel mensen is. Vrouwenhandel in Nederland. Het gebeurt in ons land op grote schaal. Schrijft Mario Genova. heeft zich hier in de afgelopen jaren verdiept en morgen komt haar boek Vrouwen te koop uit. Zien nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom heeft u dat boek uh, geschreven? Wilde u speciale aandacht voor het probleem? Uh, zeker, ja. Want uh, iedereen denkt uh, er is een beetje vrouwenhandel in Nederland misschien, maar dan gaat het om incidenten. Nou, uh, nou mijn onderzoek blijkt dat het helemaal niet... Uh... Om incidenten gaat het gaat echt om, uh, om honderden, nee, om duizenden, om vele duizenden gevallen per jaar. En uh, ja, heel veel mensen weten niet dat ongeveer de 70% van alle vrouwen in de prostitutie gedwongen werkt of vrijwel niks verdient. Ja, dat gaat over 70%. En betekent dat dat we ons daar niet in verdiepen of willen we het niet horen? Geen idee. We hebben in principe de prostitutie gelegaliseerd, zo'n elf jaar geleden. En eigenlijk hebben we daarmee een van de zwaarste vormen van criminaliteit ge gelegaliseerd. En het, het werkt dat... aan voor recht, zegt u eigenlijk. Ja, nou ja, goed, in elk geval uh, de aanpak uh, fout. In elk geval, uh, ja, ik zie niet uh, heel veel veranderingen. Uh, en al die veranderingen die er komen, uh, dat is pas sinds een paar jaar... dat uh, iedereen een beetje aan het werk is om, om die poilers toch wel aan te pakken. Ja. Maar... Nou, nou ja, maar wat doen we verkeerd? Wat gaat er verkeerd? Wat, uh, wat zorgt juist voor de grote problemen? Nou, wat uh, verkeerd gaat is dat alle instanties langs elkaar heen werken. Uh, dus uh, er is heel veel bekend wie de pooier zijn en wie de slachtoffer zijn. Maar uh, ja, ze kunnen ze toch niet oppakken, want uh, er is nou net niet genoeg bewijs. En waarom? De meeste slachtoffers durven niet te praten. Ze zijn bang. Ze hebben niet het idee dat de politie ze kan beschermen. En uh, de politie kan niet zoveel zaken beginnen zonder aangifte van de slachtoffers. Ja, maar als u, dat met, dat van, ja, maar als u met dat verhaal naar de politie gaat, hè, uh, wat zegt de politie dan? Ja, de politie zegt... Uh, ik uh, heb een aantal... Uh, politieagenten in mijn boeken het woord gelaten. En ze waren heel openhartig. Vaak wel uh, onder een andere naam natuurlijk, want uh, dat kan hun, hun baan kosten. Maar de politie zegt, uh, ja, we zijn gewoon machteloos. Uh, ja, uh, we hebben zoveel beperkingen en uh, we mogen gewoon die pooiers niet oppakken. <lacht> en uh, ook als ze vrijkomen, dan zien we ze allemaal terug. Maar wij mogen ze niet observeren. In elk geval niet stelselmatig observeren. En dat mag niet van zijn. de wetgeving, of dat mag niet van de leidinggevende? Nou, niet van de wet eigenlijk. Dus we hebben wetten verzonnen die pooiers beschermen. Dus de privacy van de pooiers is heilig. En de politiek kan niets doen. Want bijvoorbeeld kinderverkrachters of vrouwenverkrachters, die worden vaak twee jaar later nog steeds in de gaten gehouden. Maar bij mensen gaan dan gebeurt dat niet. Dat Die maatregel wordt niet opgelegd. Nee, eigenlijk zou de politiek moeten ingrijpen. Ja, ja, heeft u er ook al contact over met de politiek, met politici? Nou, uh, het is heel leuk. Ja, dat boek is nog niet verschenen. Vrouwen te koop verschijnt pas morgen. Maar ah. ik heb nu al best wel reacties van politici. En je ziet, uh, ja, je ziet ook mensen twitteren over het boek. Gisteren nog uh, fractievoorzitter Arie Sloop van ChristenUnie twitterde van... Uh, nou, na dit uh, gesprek kan niemand meer zeggen na dit boek... dat, uh, vrouw, uh, dat uh, prostitutie zo'n normaal beroep is... als 70% van de vrouwen wordt uitgebuit. Mm, en uh, er zijn ook... Uh, yeah. Ja, Kamerleden die pleiten voor maatregelen. En uh, net uh, sprak ik met de officier van justitie ten Katen. Ja. En die zei, eigenlijk ben ik heel blij met je boek dat je de boel zo wakker schudt. Oké, okay. ja. nou morgen komt het uit. Ik dank u wel dat u nu al met ons eventjes erover heeft uh, willen praten. En ik hoop voor u dat er uh, een vervolg aan wordt gegeven. Maria Genova, dank u wel. Gedaan. Het is een onderwerp, volgens mij, Joost uh, Eertmans, wat jij ook zou kunnen behandelen. Absoluut. Helaas hebben we ons daar niet op voorbereid, Bert. Uh, nee, maar goed, het kan. We kunnen alles improviseren. Maar je hebt je op iets heel anders uh, voorbereid. Ja, wat wij je ons. Wij richten ons op wapens. Uh, natuurlijk veel, uh, veel commotie over de rapporten naar Al van der Rijn uh, vandaag. en Het houdt me bezig. Hoe makkelijk is het om wapens te krijgen? Uh, Nederland kent een aantal schietdramens al voor Al van der Rijn en telkens wist de politiek de zaak weer te dempen als het uh, kalf eenmaal verdronken was. Dat irriteert me eerlijk gezegd en ik zeg daarom geef wapens alleen nog maar in handen van het bevoegd gezag. Dus inderdaad uh, de politie, militairen, wat mij betreft ook de boswachter, de jacht Sine. maar niet als hobbyist. Daarover praat ik onder andere met de baas van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. We praten dus over eh, in avondspits. U kunt daarop bellen. 0800 1121. Kan ook getwitterd worden via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Wapens alleen nog geven aan het bevoegd gezag. We zijn er zo dadelijk na het NOS Journaal. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nieuw bij DA, OTRIVIN Plus. Een natuurlijke zoutoplossing voor een verstopte neus. Lees voor gebruik de wijsluiter. Radio 1. Het NOS-journaal. Servië heeft de Gay Pride van zondag in Belgrado verboden. Ook een tegendemonstratie van extreem rechts mag niet doorgaan. De politie in de Servische hoofdstad vreest een confrontatie net als vorig jaar. Bij de parade in de Servische hoofdstad raakten toen 100 mensen gewond... bij ongeregeldheden die enkele dagen duurden. In het botlekgebied blijkt in augustus een grote hoeveelheid butaan te zijn ontsnapt. Het gaat om 200 ton. Dat was opgeslagen in grote tanks van het bedrijf Otviel. Het Noorse bedrijf heeft dat niet zelf gemeld. De milieudienst kwam erachter na een tip. Of het bedrijf wordt vervolgd is nog niet duidelijk. Om de staatskast te spekken staat Griekenland roken in de horeca weer toe. Cafés, restaurants en casinos mogen de asbakken weer op tafel zetten... maar alleen als er flink voor wordt betaald, 200 euro per vierkante meter. Ten behoeve van de niet-rokers moet wel de helft van het pand rookvrij blijven. En koperdieven hebben voor duizenden euro schade aangericht... aan het historische stoomgemaal in Halfweg. Ze hebben alle bliksemafleiders van het dak gestript. Volgens de conservator van het stoomgemaal... brengt het gestolen koper hooguit enkele honderden euro's op. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Mark Overhoef. Met zon, zon en nog eens zon. Dat was vandaag, zo is morgen ook weer zo. Gewoon prachtig weer, dat houden we vast. Het was vandaag 22 graden op de Wadden en 24 tot 26 in het binnenland. En eigenlijk halen we morgen dat soort temperaturen met grootste gemak opnieuw. Er zit nog een nacht tussen met minimum van een graad of 10. zou hier en daar wat grondnevel kunnen ontstaan. Dan is morgenochtend snel verdwenen en dan is het gewoon weer ronduit zonnig. Wel zo dat er in de loop van de dag misschien wat sluierbewolking overtrekt. Vooral over het zuiden. Maar over het algemeen schijnt de zon daar makkelijk doorheen. Weinig wind uit het zuidoosten waait het zwak tot matig. Kracht 1 hooguit 3 in het noordwestelijk kustgebied. Zondag dan, eh, wat meer sluierbewolking overal. En in het noorden blijft dat een groot deel van de dag gehandhaafd... wel wat zon tussendoor of er doorheen zo u wilt. En in het zuiden is het middags gewoon weer ronduit zondag. Ook dan blijft het overigens nog warm. En dan is het ook op maandag met wel wat meer wind. En dat is een klein beetje een voorbode voor een langzame weersverandering. Vanaf dinsdag geleidelijk meer bewolking. Vanaf woensdag misschien wat regen. En een temperatuur die dan onder de 20 graden ligt. ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu vrij snel af... Deze drukte vinden we nog op de wegen rond Utrecht en Arnhem. De opvallende opvallende die staan op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen de afrit Oosterbeek en het Waterberg, 7 kilometer. Komt er een ongeluk op de A50, daar kom ik zo op. Dat trouwens ook vast op de A12 vanuit Duitsland. Daar staat tussen Westervoort en het Waterberg 7 kilometer. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is weer open. Er gebeurde een ongeluk bij de afrit Hardingsveld-Giessendam. Nog wel 6 kilometer fiets tussen Arkel en Hardingsveld... A50 os richting Apeldoorn. Nou, daar is dus een ongeluk gebeurd. Er staat tussen knoop het Grijzoord en de Afritschaarsbergen... 8 kilometer stil. We zijn nu bezig met het afronden van een technisch onderzoek. Bij de Afritschaarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn kan het beste omrijden... via Barneveld over de A12, A30 en de A1. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Wapens alleen nog in handen geven van het bevoegd gezag. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. LWNO 0800 1121. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u bellen. Toen ik... In 2004, minister Donner voorstelde om sportschutters een verklaring van hun huisarts te vragen... voordat ze een wapenverlof konden krijgen, kreeg ik als antwoord niet nodig. We zijn nu zeven doden in Al van der Rijn verder en het kan wel. Dat is typisch in de politiek. Altijd maatregelen nemen nadat het kalf verdronken is. Ivo Opstelten neemt nu krachtige maatregelen naar aanleiding van het schietdrama, maar het is niet genoeg. Uiteindelijk is het de vraag waarom in Nederland 43.000 burgers als hobby... met 250.000 wapens mogen rondlopen... en hun schietkwaliteiten mogen perfectioneren op de schietclub. Doe dat lekker op de kermis, zou ik zeggen. Wapens alleen nog in handen van het bevoegd gezag. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, uh, welkom bij avondspits Wapens alleen nog, en dan heb ik het vuurwapens In handen geven van het bevoegd gezag Dat is de, de stelling van nu, van vanavond De aanleiding van de rapportages al van der Rijn U kunt bellen 0800 1121 Naar mij toe, hier En u kunt ook twitteren op WNL Dat kan met hashtag WNL, kan ook hashtag Eerdmans En dan zal ik de tweets proberen voor te dragen We spreken zo dadelijk met de voorzitter van De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Dat is Sander Duisterhoff Die zal het niet echt met mij eens zijn Maar wat vindt u ervan? Ik heb aan de lijn Hans Bos, uh, hij is ook lid van de schietvereniging. Meneer Bos, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, zeg, mag ik reageren? Jij ik... mag reageren. Hè? Nou, ik vind het heel erg jammer dat een aantal mensen het voor de goedwillende sportschutter uh, in Nederland verpest. Uh, ik denk dat je een, een aantal problemen kunt ondervangen door het medische dossier voor zover aanwezig aan te bieden aan de schietvereniging. Dat daar dus. Een, een, een openheid inkomt waardoor je dus als bestuur van een schietvereniging bij de plaatselijke huisarts een quotidisch dossier van iemand opvraagt ik denk dat je daarvoor daarmee al een hele hoop ellende voorkomt en ik vind het eigenlijk bij de gekken dat mensen die oordelen over de, de schietsport niet gehinderd door enige kennis van zaken zich allerlei oordelen aanmeten waarvan ik als denk ik specialist op het gebied van vuurwapens en munitie, ja, eigenlijk een heel slecht daglicht uh, wordt geplaatst. Dat... En dat wordt te weinig, dat wordt te verdedigd, vind ik, door uh, uh, de, de directeur van de KNSA. Ik heb hem pas geleden in Paul en gezien. En dan vind ik dat we, we moeten als sportschutter gewoon voor onze sport uh, uh, kunnen opkomen. Meer opkomen, ja. Hans Bos, de lijn is wat slecht, moet ik eerlijk zeggen. Maar we spreken zo met Sander Duijst. op. U zegt, we moeten dus veel harder als sportschutters op te, opkomen voor onze prachtige sport. En ik zeg juist, bouw de sport af. Eh, omdat ik vind dat het aantal doden sinds 2003 eh, staat op 20... als gevolg van doorgedraaide sportschutters. Het kan elk moment gebeuren. Ik kan inderdaad ook zeggen, natuurlijk is het die 2, 3 die het verziekt voor de rest. Maar ik vind dat de grens wel is bereikt. Lida uit Poeldijk, goedenavond. Lida uit Poeldijk, onze zoon... Die is, die, die is lid van de schietvereniging Wateringen, heeft vijf schietvergunningen, schiet al 18 jaar... Maak zijn eigen munitie. Schiet zwart kruid naar Van alles. Uh, uh, uh, maar. Uh, die, die jongen die zou ik niet zijn hoofd heen halen. bij hem. Want de schietvereniging is er ook een man geweest. Die, uh, die zijn vrouw uh, neergeschoten heeft. Maar dat is al een tig aantal jaar geleden. Maar dat kan toch niet zomaar. Kijk, dat. Maar dat kan toch niet zomaar, zomaar gezegd worden. Ja, alleen handen van de politie. En, en, en, en van, van, van, van, van het leger. Uh, omdat. Uh, van die halve zolen zijn. Ik noem dat maar zo. Ja, sorry hoor. Nee, natuurlijk. Die, dat... Dat zijn het, maar de vraag is, hoe groot is het, ge uh, het gevaar van de sport... Hè? als je wapens hebt, en dat is iets anders dan dat je met een bal aan het voetballen bent... met dat gevaar dat er mensen doorgedraaid zo direct bij hun wapens kunnen... zoals ook uw zoon, die dat natuurlijk niet zal doen. Maar het gevaar is gewoon groot. Ja, het gevaar is wel groot, maar hoeveel jaren bestaan schietverenigingen nou eigenlijk al? Al heel lang, denk ik, hè? Nou, die bestaan het... al heel lang. Ja, nou... nou zo, hè, natuurlijk, ik bedoel, het, het, het, het moet niet plaats mogen vinden. Maar deze man... Die, daar wisten ze van sowieso al dat die suïcidaal was. Die laatste, laat ik het zo zeggen. Hè? Ik bedoel, en, en daar, heeft, daar heeft niemand acht op geslagen. Nee, klopt. Ja, dat, dat, dat is toch ook een domheid? Ja, natuurlijk die is dat dat is een domheid. Alleen je zou zeggen, van elke keer proberen we die maatregelen weer, weer op te lappen... en dan komen er strengere maatregelen. En het blijft de hele tijd het probleem... dat het door de mazen van de wet schieten de mensen heen. Eh, bijna letterlijk. En dat, dat is het probleem, hè? Ja, maar ja... Uh, dan moeten ze... Ge ja, ik, ik zou er ook verder geen oplossing voor weten. Of dat zo maar... Ja, uh, uh, dan moet het zo streng of het bij een, huis, of bij een arts gecontroleerd wordt of die persoon labiel genoeg is. Of die hm. geen antidepressieve dingen gebruikt, zal ik maar zeggen. Ja. Dat soort dingen komen nou. natuurlijk dan ook allemaal aan de orde. Ja, dat moet dan eigenlijk dan moet wel er, allemaal. Daar wordt steeds meer opgelegd. Dankjewel Lida uit Poeldijk. Er wordt veel getwitterd. Niek Mul zegt eindelijk een verstandig geluid van Eertmans. Ja, dat blijkt maar weer eens. Ik ben niet links, niet rechts. Ik ben gewoon Avondspits. Uh, dan zien wij op Gerwin, die zegt ook helemaal mee eens. En Aaron Balman die twittert volledig eens met de stelling. Laten we dan daarvoor in plaats... Airsoft-wapens legaal worden voor de hobbyisten. Uh, aan de lijn is Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Meneer Slob, goedenavond. Goedenavond. Ja, u, u, u bent oppositie. U zult wellicht kritisch zijn ten aanzien van het pakket wat, wat opstelte heeft afgekondigd. Um, maar als ik even eerst naar de stelling mag. Wapens alleen nog in handen geven van bevoegd gezag. Wat vindt u ervan? Nou, ik kan daar wel veel ver in meegaan. Al moeten we, denk ik wel ook in de gaten houden dat we in Nederland ook nog jagers hebben die, uh, die wel ook noodzakelijk zijn uh, om uh, bij ons te bij, als het gaat om de flora en de fauna zeg maar, de boel op orde uh, te houden. Uh, die zijn ook aan bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan, aan behoorlijk strenge regels uh, gebonden. Dus die zou je eventueel ook nog onder het bevoegd gezag ja, dan, uh, kunnen mijn... laten uh, vallen? Ja, in mijn geval wel. Ik zeg inderdaad ja. bos op, uh, jachtopsieners enzovoorts, maar ook de militaire... Nou, ik ben natuurlijk. zelf wel geschrokken van uh, toch het, uh, het grote aantal doden. Je kan zeggen, het is maar misschien een heel klein percentage uh, van alle mensen die wapens bezitten. Maar als er dan toch zo'n twintig doden vallen in, in een jaar of tien uh, tijd. En we weten ook dat uh, er mensen zijn dus die dan of netjes een wapenvergunning hebben. Maar dat er ook aan een heel groot aantal mensen is... dat geen wapenvergunning heeft... ook nog een wapen in Nederland uh, heeft... en daar eigenlijk ook nauwelijks voor gestraft wordt. Hè? Daar heeft RTL kort geleden nog onderzoek ja, naar gedaan. klopt. Verboden wapens. Uh, dan zit. vind ik dat we nu wel... Uh, de, de, nou ja, ik noem het maar even zo... de softe aanpak van de afgelopen jaren wel voorbij zijn. Ja. En, en dat we echt moeten gaan werken aan een uh, terugdringen van... Het, het wapenbezit in Nederland. Maar Aris Slob, nou ga ik iets lelijks zeggen uh, ten aanzien van de sportschutters. En daar mogen mensen mij ook op uh, attackeren. Maar is het niet een vreemde fascinatie om elke vrijdagmiddag uh, naar de sportschool te gaan met een wapen. En je vooral los te schieten op een uh, al dan niet bewegend uh, uh, object. Uh, ja, ik, ik, natuurlijk zijn de meeste mensen, 90% zeg ik al, 95% is, is helemaal niet van plan iets raars te doen. Maar het is een merkwaardige sport. Ja, ik heb zelf me ook nooit daaraan overgegeven. Ik bedoel, ik heb ooit in militaire dienst gezeten... en toen vond ik het zelf wel vervelend om daar uh, wapenles uh, te krijgen. Maar dat was mijn persoonlijke uh, beleving erbij. Uh, ik zag omheen ook mensen die dat uh, allemaal geweldig vonden. En dan heb je het nog over een bevoegd gezag... die als het nodig is ook wapens zal moeten uh, gebruiken. Ja. Uh, ik, ik, ik ben ook wel geschrokken van het grote aantal mensen... Ja, ja. die hiermee mee bezig is, het, de hoeveelheid wapens uh, die ze bezitten. En die mevrouw heeft natuurlijk groot gelijk als ze over haar eigen zoon zegt... Van, dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen die zo bezig zijn... als die die Tristan van der V is bezig geweest. Maar we zien wel waar één zo'n persoon uiteindelijk wel uh, toe in staat uh, is uh, geweest. En dat is echt verschrikkelijk natuurlijk. Oké, okay, we, we praten dus over uh, wapens alleen nog in handen te geven van het bevoegd gezag. Dat vind ik uh, niet alleen naar Al van der Rijn, maar veel, veel uh, dramas daarvoor. Zoals gezegd, sinds 2003 staat de teller op 20 doden als gevolg van doorgedraaide sportschutters. Natuurlijk is niet de hele schietsport het, het, uh, het probleem, maar het is een wat mij betreft, een te gevaarlijke grens die kan worden overgegaan zonder al te veel moeite. Daarop kunt u bellen 0800 11 21. Vindt u ook dat wapens, vuurwapens alleen nog in handen zouden moeten komen van het bevoegd gezag? En met Ari Slop breid ik dat uit naar boswachters, mensen met een functie, jachtopzieners en de militairen. Paul van der Maas zegt: moeten we dan niet ook het voetbal afschaffen om hooliganisme te voorkomen? Ik zeg al: een voetbal is toch iets anders. Daar komen veel randverschijnselen bij. Het, het wapen is bedoeld om mee te schieten. En dat is denk ik het probleem en het gevaar van de schietsport. Uh, Erik Jansen die zegt: leden zou Zouden hun wapens niet meer mee naar huis mogen nemen, maar achter moeten laten bij de schietvereniging? Probleem opgelost lijkt me niet, want een schietvereniging met 500 wapens is een vrij gemakkelijke target gebleken voor, voor dieven. En dan ben je helemaal de klos. Um, Rob Benvermeer uit Amsterdam. Goedenavond. Goedendag. Ja, ik ben het helemaal eens met de stelling dat um, de wapens eigenlijk alleen maar in handen zouden moeten zijn. van zeg maar bijvoorbeeld nou, militairen, politie, um, jagers, die dus. Uh, professioneel dieren zouden moeten afschieten. Uh, ik ben zelf uh, blind. Uh, blinden kunnen met een infrarood ding, met een koptelefoon... kunnen zij uh, op een infrarood doel schieten. Uh, ik neem aan dat gewoon een, uh, een goedziende persoon... ook met een, uh, met een wapen op een infrarood doel kan schieten. Zelfs op een infrarood doel... Uh, zonder kogels wat ermee te maken heeft. Ja. Dus ik denk dat als je het echt als een sport beschouwt. Ja dat je dan helemaal geen kogels en wapens uh, geen kogels nodig hebt. Nou, het is zelfs een Olympische sport hè, in die zin. Dus dat, dat gaat, dat gaat van, uh, van alle kanten op. Mevrouw van Til uit Utrecht. Huh? Mevrouw van Til. Ja, daar ben ik. Zegt u het maar? Uh, ik ben het volledig uh, met u eens, uh, meneer Eertmans, dat het uh, geheel verboden zou moeten worden. En uh, ik zou er het volgende over willen zeggen... ...die jaarlijkse controle van die 43.000 sportschutters... ...zou denk ik toch gauw een uur politietijd per jaar bedragen. Dat betekent dat we voor een hobby die in feite in strijd is met de wet... ...zijn de particulier wapenbezit... ...1800 politiemensen per jaar, ja. een volle werkweek... ...besteden aan het afdekken van risico's die niet af te dekken zijn... Want wat u zegt, iedereen kan elk moment flippen... Uh, dat is het gevaar, hè? ...onder raken he? door de scheiding ja. ik weet niet wat uh, in zijn hoofd ja. halen. En dat staat niet in het medisch dossier. Precies. Nee, oké, okay, dat is ook mijn het gevaar. Dat ik zie het, het, het feit als iemand doordraait het ligt bij, bij wijze van spreken op het nachtkastje... Ja, ...dat moet dan in een kluis worden opge, opgeborgen. Maar het gevaar is dat mensen vlakbij zijn. Dat zien we ook aan dramas in Kerkrade, in Tiel, in Landgraaf. We hebben het allemaal kunnen zien. Uh, Rob Bruintjes is het niet met mij eens. Komt uit Blarikum. Uh, goedenavond. Ja, want, ja, ik ben inderdaad niet deze, deze, deze stelling. Het is een hobby van een hoop mensen die uh, dan wordt overschaduwd door uh, het gedrag van een enkeling. Hoe erg het ook is hoor, uh, het verhaal over voetbal en de hooligans, heel veel mensen die plezier hebben aan de sport, waar moet je dan gaan verbieden? Ik vind het, het verbod vind ik wel een heel erg zwaar middel. Uh, ja. En het verhaal van de politie, ja, die hebben hun werk niet gedaan, dat is niet slim. Maar uh, als het dan nodig is om uh, gecontroleerd te worden, het is onderdeel van je sport, dan moet je daar een instantie voor uh, nemen die dat kan controleren. Uh, niet dan zijn er de politie en die kan dan advies geven aan iemand van de politie. Die al... Ja, we spreken zo nog met de politie. Uh, Rob uh, Bruintjes, dankjewel. We spreken zo met de politie. Gerard van den Kamp is van de politievakant ACP. Spreken we zo direct. Uh, u kunt ook bellen. 0811 21 Geef vuurwapens alleen nog in handen van het bevoegd gezag. Dat is mijn, uh, mijn mening. Uh, Nick Mul, zeg maar. Wat als je dit doortrekt naar automobilisten Eerdmans? Denk aan Karsté. Ja, daar wil ik het volgende over zeggen. Aardappelschilmesjes worden genoemd. Verbied ze maar. Auto's, bakstenen, honkbal en degenrollen krijg ik door. Verbied het? Ja, sorry. Een wapen is bedoeld om mee te schieten een aardappelschulmesje, daar schreeuw je normaal een aardappel mee. Dus laten we het wel even scherp houden mensen. De discussie gaat over het gevaar van een vuurwapen. En daar zijn procedures voor. Aan alle kanten wordt het al, al vastgelegd. Dan kun je niet zeggen dat het vergelijkbaar is met een, uh, met een autorijden of een honkbalknuppel. Uh, uh, Henk Rotgans twittert. Om um ongelukken door roekeloze rijders te voorkomen verbieden we het autorijden in Nederland. Daar hebben we het al over gehad. En Martin Lossi zegt eerbans auto's afschaffen. Ik heb het net, uh, net gezegd. Um, dan zie ik mevrouw Nachtzaan uit Roosendaal. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u? Moeten we vuurwapens in handen geven van puur en alleen het bevoegd gezag? Nou, nee. Ik, uh, ik hoorde net eens even een stukje van... ja, waarom doen die mensen aan schieten? Ik bedoel, ik zou dat ook niet doen. Maar ik vind gewoon dat iedere hobby moet gewoon kunnen. Alleen, je kunt er wel dingen aan doen om het in goede banen te leiden. Als jij op reunradturnen zit bijvoorbeeld, neem je ook je reunrad niet mee naar huis. En ik denk gewoon, als je ja, bijvoorbeeld uh, goede afspraken maakt met de politie... en er is toezicht dat er dus gewoon geschoten mag worden... maar dat iedereen zijn wapen inlevert. Dus dat je dat gewoon niet mee naar huis neemt. Maar dat maar dat, dat als je dan mag... een heleboel voorkomt. Nou, nou mevrouw, nou, nog niet zo lang geleden is in Amsterdam... een schietclub overvallen door, door criminelen. Die hebben gewoon 500 wapens meegenomen. Dat is het gevaar als je natuurlijk de wapens op de club uh, opbergt. Ja, dat gebeurt. Dus dat is, dat is niet, ja. niet te zeggen. Maar goed, dank, dank u zeer, mevrouw Nachtzaan. 0 om mee te doen aan de discussie. Uh, Michiel van Wijk uit Amsterdam. Is het ermee eens, alleen nog wapens geven aan het bevoegd gezag? Meneer van Wijk. Goedenavond, Joost. Ja. Ik, ben het, uh, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat er hobbyisten zijn die dat graag willen doen. Wat ik niet helemaal begrijp is waarom je dan niet zegt van... laat ze maar lekker schieten in een... In een in bewaakte, in een gecontroleerde ruimte. En je komt die ruimte nooit uit met je wapen. Dus net zoiets als mensen die denken: ik kan ook heel goed rijden. Dus ik rij lekker heel hard op de snelweg. Dat kan niet, want dan heb je ook een soort moordwapen. Uh, hard rijden door het circuit en naar buiten niet. Dus schieten in de schietvereniging, wapen niet mee naar buiten. Ja, nemen. het is een fantastisch buiten, plan. In nou, ja. het bevoegd gezag. Dan ga je nog steeds het probleem krijgen als je mensen het op de club laat bewaren. Dat die wapens daar, daar liggen. Bovendien leid je mensen op om goed te kunnen schieten. En dat kan, zoals je in Noorwegen zag, ook gevaar opleveren. Ik ga naar Sander Duisterhoff met u welnemen. Sander Duisterhoff is aan de lijn. Hij is de baas van de, zeg maar, de schuttersassociatie van Nederland. Goedenavond, meneer Duisterhoff. Dag, meneer Nans. Ja, u bent bekend en verklaard voorstander. U bent zelf sportschutter. Uh, u bent voorstander van de schietsport. En ik zeg... Ja, ben meneer de directeur van de KNSA. Um, ja. ja, ik zeg alleen nog wapens in handen geven van het bevoegd gezag. En daar gaat u waarschijnlijk helemaal op los. Nou, ik ga niet zo gauw los, maar dat weet u wel van mij. Ja. Um, uh, ik ben het in ieder geval niet met u eens. Uh, uh, nee. dat, is, dat is zeker. Ik vind, ik, vind ook, uh, ik vind het zelfs een beetje schandelijk hoor, dat, u dit, dat u deze stelling uh, hanteert. Um, waarom vind ik dat? Kijk, u zegt net, u irriteert zich aan de overheid. Um, de, de overheid die schuift het maar van zich af... En uh, er gebeuren incidenten en er gebeurt niks. Uh, op dat punt ga ik wel een deel met u mee. Ja, en dat mag He? ik u onderbreken, want dat doet u zelf aan mee. Wat, wat ik nou schannelijk vond, is dat u op 11 april heeft gezegd... namens de KNSA, twee dagen na Al van der Rijn... het KNSA-bestuur wijst dan ook suggesties... om de wapenwetgeving in Nederland te verscherpen van de hand. Dat nou, is toch idioot? Nee, idioot. Dat laat me niet uitpraten. En, en Dat vind ik vervelend. Um, wat ik wil zeggen tegen u is dat de politie in deze tekort is geschoten. Die hebben twee cruciale fouten gemaakt in het geval van Tristan van der Vee. En door die fouten heeft hij al vuurwapens kunnen beschikken. Als hij die niet had gehad, was het niet gebeurd, althans niet met een legaal vuurwapen... Uh, het is niet gezegd dat het niet met een ilegaal vuurwapen was gebeurd natuurlijk. Nee, maar dus, de kans... Dus ik vind, ik ja. vind dat, u, dat u terecht u irriteert, maar dan ja. moet u zich irriteren aan het feit dat de politie ze werk... Dat ben ik ook met u eens, meneer Duistel, of Dan praten we zo meteen met Gerrit van der Kamp van de politievakbond. Maar wat vakbond. u nu doet, is ja. daar een andere groep van de geven. Maar mag ik u eens vragen, hè? in Noorwegen is Breivik opgestaan. Die heeft zichzelf ja. gewoon leren schieten op de schietschool in Noorwegen, in Oslo. Die is daarmee zijn dodelijke plan, uh, zijn, zijn, zijn, zijn terroristische plan gaan uitvoeren. Hoe lang is het wachten in Nederland op een Breivik die de cel die gewoon bij u op de nou, gaat? Okay. Als u, als en u, doorgaat. Als u vindt dat de jagers nog wel mogen bestaan. dan begrijp ik deze opmerking niet. want meneer Breivik was ook een jager. Ja, dat is omdat bijna iedereen een jager is in Noorwegen. In ja, nou, Nederland. dat maakt toch niet uit. Nee, maar het gaat mij om het geval dat in Nederland. een Breivik opstaat en denkt. Ik wil dat plan gaan uitvoeren. Hij kan natuurlijk illegaal. ben ik ook volstrekt met u eens. illegale wapens zoveel mogelijk van straat. Maar hij kan zich naar een sportschool begeven. Gewoon met een gezond en uh, blanco strafblad. Bla maakt hij zich lid. En hij traint zichzelf tot een, een, moord, een moordenaar. En dat is mijn punt. Sp nee, sporter, sportschutters kunnen zichzelf opleiden hè, tot een moordenaar. In, en dat hebben we ook gezien, de teller staat op twintig doden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ik bagatelliseer ook niet wat er gebeurd is. Integendeel, ik vind het echt heel erg. Um, maar ik, ik vind, ik vind uh, de, de, de stelling om het wapenbezit onder burgers... die een die, um, uh, sportbedrijven, die in hobbybedrijven... die toevallig u uh, uh, uh, uh, helemaal niets vindt. Ik vind ook andere hobby's weer niks, dus dat zegt niet zoveel. Ik vind het echt overdreven om op deze manier uh, deze groep zo te stigmatiseren, want maar dat doet u. Vindt u niet een beetje een gevaarlijke hobby? Nee, vind ik niet. Maar het moet wel goed geregeld zijn. En het is ook goed geregeld. Hè? En natuurlijk is het heel erg wat er gebeurd is. Maar, maar ook incidenten met politiemensen uh, uh, gebeuren er regelmatig in Nederland. Dat zijn dan die beroepskrachten waarvoor u vindt u dat die nog wel een wapen mogen hebben. Mm. Dus ik, ik vind het echt wel te ver gaan om okay. zo te focussen op deze ene groep. Meneer Duisel, blijft u aan de lijn? Arno Sieraad belt in uit Leidendorp. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben met heel veel dingen oneus met wat jij zegt. En dat was uh, over het feit dat al die schutters, uh, uh, die mensen die hun sport lief hebben, overeen kan worden geschoren. Uh, we kunnen in Nederland ook niet zeggen uh, dat we alle Polen een rijverbod geven omdat er een paar idioten zijn die hun drankgebruik niet kunnen beheersen. Nee, maar je kan wel iets aan alcohol doen. Je kan dus wel iets aan alcohol doen. Dat heeft u nou precies een punt, vind ik eerlijk gezegd. Je kunt ze ook dwingen om minder alcohol te kunnen, kunnen, kunnen het, of de hogere straf opzetten. maar gaat u me vertellen hoe dat in zijn werk gaat, om alcohol te verbinden. Nee, om dat, om die, dat doen we elke dag. We proberen de, de mogelijkheid om mensen zich klem te laten zuipen achter stuur. Er wordt over stuursloten gepraat. Dat is precies mijn discussie. We moeten de discussie voeren. Hoe verklein je de risico's? Ik zal nooit zeggen dat je kan garanderen dat een sportschutter niet doordraait. Maar het, het, het, het, je moet de risico's aanzienlijk verkleinen. Dank u zeer. We gaan even naar Twitter. Er wordt veel getwitterd. Eh, argument: wapens op schietplub laten is gevaarlijk, is onzin. Zorg dat ze daar beveiligd zijn, zoals wapens in kazernes. Dat zegt Critic. Eh, Martin Lossi zegt: Eerdmans wapens dan maar afhalen en inleveren op het politiebureau. Is natuurlijk ook een idee. Eh, Jeroen Kummeling zegt: gewoon persoonlijk wapen zit verbieden. Kluizen met wapens bij schietverenigingen houden. Ja, dat, dat heeft het risico in zich van diefstal. De Lange Lat zegt: Eerdmans helemaal mee eens. Daarbij is het munitie en geen minutie. Dat laatste is Utrechts. Leuk, dank je De Lange. Mark van Willigen zegt: Eerdmans wapens in handen van Alleen op de club en niet thuis. Eisen stellen aan accommodatie en beveiliging. U kunt ook uh, twitteren, www.shtag wnl gebruiken. Komt u binnen. U kunt ook bellen 0800-1121. Um, we zijn zover. Even met meneer Den Brinken uit Alfa aan de Rijn aan de lijn. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Ik hoop dat u mij een beetje kan verstaan. Sorry, ik zit in de auto. Helder. Uh, ik denk. Ik denk dat u uh, enigszins uh, tekort op de bocht gaat. Natuurlijk zijn, uh, zijn wapens in principe ook niet gemaakt. En zeker sportwapens niet. Om mensen dood te schieten. Dat is om een sport te beoefenen. Messen zijn ook niet gemaakt om iemand dood te steken. Maar er vallen meer doden door messen ieder jaar dan door uh, wapens. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt is bij ons in Alfen. Maar uh, laat men eerst maar eens, behalve het aanscherpen van de wet, laat men eens maar eens gaan. Handhaven, Want dat is niet gebeurd. Maar dat is toch bijna niet te doen. Je kan toch bijna niet elke, elke sportschutter door een politieagent laten begeleiden. Dat is het punt wat ik, wat ik ook maak. Het is niet te handhaven. Dus je zult het moeten afbouwen. Over de messen overigens. Er zijn nu al stiletto's met een lemmet langer dan geloof 6 centimeter absoluut verboden. He, dus denk niet dat wij alle messen maar toestaan in, in het land. Um, dank u wel meneer De Brinker. Um, even naar Sander Duistrof. Want die wilde per se nog één ding zeggen. Sander. Ja, ik wilde, ik wilde, meneer Kans, ik wilde toch nog even melden dat... U, u, u verliest ook de realiteit een beetje uit het oog. Wij leven in Europa. Hè? We kunnen in Nederland van alles verbieden. Maar mensen gaan gewoon de grens over en halen het daar. Dat, dat punt wilde ik nog maken. Ik wilde het punt van die alcohol ook nog maken. Als u deze lijn doortrekt, moet u heel alcohol in Nederland gaan verbieden. Nou, in sommige opzichten wordt alcohol rond uh, plaatsen ook nee, verboden natuurlijk. voor iedereen. Ja, maar waarom? Een alcohol is, is niet een moordwapen. Een glas bier dus is geen moordwapen. Als achter de stuurkraat, is het een moordwapen. Ja, maar dat is als. Als ik mijn aardappelschilmesje in, in, in mijn schoonmoeder duw, dan is, is het ook een moordwapen. Nee, maar een aardappelschilmesje kunt u niet verbieden. En auto's kunt u ook niet verbieden. Want dan zou de hele economie in elkaar storten. Maar uh, u kunt alcohol zonder problemen verbieden. Oké, okay, dank u wel, Sander Duisterhoff, voor commentaar. Hij is voorzitter van de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. We proberen uh, nog de heer van de kamp van, van het ACP-handelijn te krijgen... maar de tijd tikt, uh, tikt weg. Um, dan zie ik een Twitter langskomen van Rick. Die zegt, wij proberen juist uh, terug te dringen. Arie Slob uh, zegt, net bij Eerdmans geweest. Dat klopt, u hoorde van de ChristenUnie. Laat ik naar Minoletto gaan uit Hengelo. Goedenavond. Ja, ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar, moeten we het bevoegd gezag alleen nog over wapens laten beschikken? Uh, ja, dat zou wel uh, in principe het prettigste zijn. Ja. Afgezien dat ik liever helemaal geen wapens zie. Maar uh, ja, dan maar liever bij het, uh, ja, bij het gezag. Maar uh, ja, in geval van die schietverenigingen heb ik zoiets van ja. Je kunt het natuurlijk, uh, het is tegenwoordig de techniek staan voor niks. Je kunt het ook elektronisch beveiligen wanneer een. Uh, een pistool ja. zeg maar, het pand uh, verlaat en uh, dat er uh, nooit een melding bij de meldkamer binnenkomt. Zo is dat, u bent het dus eens met, met mijn verhaal dat ik zeg alleen naar het bevoegd gezag te vuur was. Tot slot, Barry van der Heijden, even kort uit Zonnebreugel want we zijn alweer door de tijd heen. Barry van der Heijden, goedenavond. Goedenavond. <coughs> ja, je moet eigenlijk 15 of 20 wapens, die, die, die, die mannen bij de schietvereniging willen allemaal het mooiste en het duurste en het snelste en sterkste wapen hebben. Ja. En dus u zegt, ik ben het ermee eens? Weg met die wapens op, op speech, schietclubs. Dat was, dat was uw mening. Dank u zeer. Er, er moet een eind ge, gemaakt worden aan de uitzending, luisteraars. Het is, het is alweer bijna zeven uur. Wij zijn er morgenavond weer met een nieuwe avondspits. Met een nieuwe mening. En waar u zeker weer kunt gaan bellen. Straks gaat op Radio 1 Brands met Boeken verder. En ik wens u, wat nu betreft, nog een heel fijne zomerse avond. En wij spreken elkaar heel graag. Morgenavond weer bij avondspits van WNL. Tot dan. Elke werkdag van acht tot half negen. Twee dingen.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 Dit is Radio 1.